Michiel Meijer hebt sterktuur, uh, uh, sterartist, gewonnen. Uh, ja, de felicitaties uh, komen ondertussen binnen van uh, de andere deelnemers aan, aan sterktuur, uh, sterartist. Hoe, hoe heftig is, is deze dag voor jou geweest? Uh, want vanmiddag stond je nog in de Little Mermaid. Ja, dat klopt. Ik heb vanmiddag Prins Zerik mogen spelen en ik ben naar hier gereisd. Ik heb uh, vanochtend hier nog gerepeteerd. Uh, het is gewoon een mega gekke dag, los op adrenaline en. Um... Het is ongelooflijk, niet te beschrijven. Echt niet. Met de generale repetitie heb je echt op het allerlaatste moment nog even kunnen inpluggen. De rest was al bezig, omdat je nooit tijdig hier had kunnen komen. Misschien is dat ook wel mijn kracht geweest, dat ik geen tijd had om zenuwachtig te zijn. Dat kan. Wanneer heb je het gevoel van, verdorie, dit kan ik eventueel wel winnen? Wanneer was het kantelmoment, denk je? Toen ik de goede commentaren kreeg bij mijn eerste lead vandaag. Bij Zo Bijzonder. Dat vond ik de spannendste en ik wist absoluut niet wat de jury daarvan ging vinden. En ze vonden het oké, okay, ze vonden het leuk, ze vonden het goed. En toen dacht ik, oké, okay, als ik nu gewoon blijf gaan, wie weet. En het is gebeurd. Ja, je hebt uh, nu ontzettend veel uh, musical ervaring, Je hebt natuurlijk ervaring als acteur ook bij Thuis. Het kon eigenlijk niet stuk voor Studio 100. Uh, van daar, want sowieso iemand van Ghost Rockers of die dat erin gespeeld heeft, ging winnen. Ja, Ghost Rockers for the win, ja, Maar ja, Tinnen heeft een, veel, heeft een meer prominente rol in Ghost Rockers en ik vond het daar ook fijn, Maar ja, inderdaad, iemand van Ghost Rockers heeft gewoon gewonnen en ik ben heel blij dat ik dat dan ben. Bijna de hele ploeg van Thuis was hier om te supporteren voor jou. Hoe voelt dat? Dat voelt fantastisch. Dat is echt, die zijn zo warm naar mij toe en, en die hebben mij zo hard gesteund. Dat is niet normaal. Iedereen trouwens, mijn goed doel, mensen die ik ook totaal niet ken, maar echt ongelooflijk, Je hebt consequent zeer sterk gezongen, wat we helaas niet van alle andere deelnemers konden zeggen. Sommigen waren een diesel, hadden een paar seconden nodig voordat ze erin stonden. Ja, vanaf de eerste seconde, hoe, hoe komt dat? Kan je sneller een klik maken ofzo? Ik deel niet echt uw mening ofzo. Ik ben zelf ook wel op gang moeten komen in de wedstrijd, merk ik. En ik merk dat naar het einde toe, dat ik toen pas vond wat, ik, wat mijn richting is. En ik merkte dat ook aan de commentaren van de jury. Dus ja, ik ben ook zelf een beetje diesel. En je moet dat echt niet onderschatten, heel dit. Dat is echt zot. Er komt zoveel bij kijken. En je denkt, als je thuis zou oh, ik doe dat wel eventjes. En dan sta je hier. En dan, bam, stress, alles eromheen. Wauw, echt geschift. En nu, dromen van Lotto Arena, Sportpaleizen, weet ik veel? Dromen mag, hè. Dromen mag. En kan het er eigenlijk bij uh, in, in je agenda thuis, uh, musicals, noem maar op? Ja, we gaan zien. Wie weet. Ik, ik nu nog niet. Maar nu al in Lotto Arena staan, dat zou echt niet goed zijn. Eerst wat vinden, wat ik moet doen. Op dat vlak blijf je de beide voetjes op de grond hebben. Hey, ja, dat is zo mij heel hard aangeleerd thuis. Dat ik je, Michiel. Heel veel succes. Dankjewel, merci.